In Wenen is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Oostenrijkse militairen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet voor nazi-Duitsland wilden vechten. In de jaren na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland, in 1938... hebben militaire rechtbanken 30.000 deserteurs ter dood veroordeeld. Meer dan de helft van die vonnissen is ook voltrokken. Duitsland telt, Duitsland telt meerdere monumenten voor militairen... die niet onder het naziregime wilden dienen. Voor Oostenrijk is het monument in Wenen het eerste. Tunesische veiligheidstroepen hebben vijf vrouwen en een man gedood die zich in een huis hadden verschanst nadat ze in een vuurgevecht met de politie een agent hadden doodgeschoten. Mogelijk wilde de groep de parlementsverkiezingen verstoren aanstaande zondag. Het sluitstuk van de democratisering die werd ingezet na de val van dictator Ben Ali in 2011. Het weer. Ook vannacht blijft het wisselvallig, bij 10 tot 12 graden ongeveer. Morgen in de loop van de dag trekt de regen weg en smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt morgen rond de 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Weinlandswaan bij de ANB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn tussen de afrit Zaandijk en de afrit Hoorn 7 door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knaalpunt Lunetten 10 kilometer door opruimwerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 6. A16 van Rotterdam naar Breda bij de randweg van Dordrecht 6.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 Eerlijk begin zo even naar de klok van 4 uur met Avicii. De De Dees heet het nummer. Nieuw binnengekomen deze week op 21. Dit u ga je horen wat er allemaal te doen is in zand voor dit weekend. En natuurlijk wie er deze week weer op nummer 1 staat. Ik ga je wel vertellen of als wie er op nummer 20 staat. En dat is Marlon Rudet. When a beat drops the Euro breakdown, when a beat drops out.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 Wanneer beat drops out, dat zei ik net. De Euro Breakdown. En ik ben benieuwd hoe het met de andere hitlijsten gaat. Ga eens kijken naar uh, Taiwan bijvoorbeeld. Ja Taiwan, dat weet je wel waar al die spelletjes speeltjes vandaan komen. Made in Taiwan staat overal op niet made in China is of made in Japan. Dit is wel made in uh, Taiwan. Nou, wat allemaal gemaakt is in Taiwan is de top 10 van hun. Met op nummer 10 Idina Menzel met Let It Go. Dat kennen we allemaal van uh, de film van de Disney film Frozen. Op nummer 9 is uh, Slash, World On Fire. Link Park met Until It's Gone op nummer 8. Chris Brown met Lil Wayne, Loyal op nummer 7. Jason uh... Maris, Jason Mores, Love Someone op nummer 6. Ariana Grande en Z Break Free op nummer 5. Die is daar nieuw binnengekomen. Nou kan je verklappen. Bij mij is hij uh, eruit niet. Nee, dat is Bing Bing in problem. Dus breakfree, nee, die staat er nog in. Um, op nummer 4, the script: Superheroes. Op nummer 3, anything goes van Tony Bennett en Lady Gaga. En schrik niet, Barbara Streisand. Maar wel samen met Michael Bublé. It had to be you op nummer 2. Erg mooi nummer. Maar ik had hem niet verwacht in de top 10 van Taiwan. En op nummer 1 daar is Maroon 5 met Maps. Blij dat het land niet in Europa ligt. Want bij mij staat hij op 34 en dan zou ik wel een scheve gezicht gaan krijgen. Dat het gewoon absoluut niet klopt. Maar het klopt wel. Net na het nieuws hoorde je al de file meldingen Van uh, onze vrienden van de ANWB. Dus hoef ik hem niet te doen. Ik had hem al klaarstaan, maar... Ze wouden hem zelf doen. Nou, nee, graag. Maar het is 195 kilometer in totaal. Mocht je er nou in staan. zeker radio even wat harder, want er komen zulke nee. mooie nummers. Bijvoorbeeld nummer 19 in de Euro Breakdown. Dat is Ella Henderson. Met haar nummer Ghost. I keep going to the river to I something that up I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of the awake, kiss me away. My friends, had you figured out, yeah, there's so much inside of you, it's right hiding another you, but your evil Turn around and you're creeping in, and I'll let you know under my skin. 'Cause I'll. Zodat je radio hadden. Ga niet met je telefoon spelen. Dat mag je niet tegenwoordig. Als je met je handen houdt, dan kan je al een boete krijgen. Deelstolen. Dat spreekt niet, niet uit ervaring gelukkig. Maar waarom kan het zeggen, als je thuis zit, pak dan je telefoon erbij. Ga even naar de Google Play Store of naar de iTunes Store. Of naar Amazon, is hier die erop staan. En download even de ZFM app. Ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws luister je naar Euro Breakdown. En na de Euro Breakdown, dan ben je op de hoogte van het laatste. Top 40. En op nummer 15 hebben we Shepard met Geronimo.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 Allemaal worden wel gebruikt. Bam Niet hier gelukkig, een stuk verder weg. Maar er zitten wel een paar Nederlanders met de vliegtuigen natuurlijk. Een hele gedoe in het oosten met het Midden-Oosten, moet ik zeggen. Met het ISIS. Maar dit is nummer 15 Shepard Geronimo. Als ik goed heb opgelet heb ik er inderdaad een paar weer overgeslagen. Van, van 19 zijn we naar 15 gegaan. Op 18 vinden we de hardlopers en doodlopers zullen we maar zeggen. One Direction met Steel My Girl. Vorige week nog op 13 na twee weken tijd. Twee keer de snelste stijger uh, geweest hier bij de Euro Breakdown. Maar nu dus uh, voldoende plekken gezakt naar nummer 18 van 13. Op nummer 17 vinden we Magic met Root. Tien plekken gezakt maar liefst. En op 16 vinden we Crawl Play, a Sky Full of Stars. Twee plaatjes gezakt. En voor de vijfde week op een, ri nou, op een rij, wou ik zeggen, voor de vijfde week in een lijst, Shepard met Geronimo op nummer 15. Om half vijf gaan we kijken wat er uh, te doen is dit weekend in Zandvoort. Ik ben benieuwd. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 14 van de Your Breakdown. En dat is John Legend met All of Me.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 Give your Times do I have to tell you even when you cry Down. En we gaan door met nummer 13. En op nummer 13 vinden we die Evener met uh, hun mooie nummer Fade Out Lines. Be hanging on to sweet. Die hebben op nummer 13 met Hate Outline. En pak pen en papier erbij. Waarom zou je denken, ik hoef toch niet mee te schrijven met de nummers... want die kan ik kan het straks weer terugvinden op www.facebook.com slash yourbreakdown. Dat klopt, die hoef je ook niet mee te schrijven. Maar wel wat te doen is uh, dit weekend in Zandvoort. Nou, zoveel zijn er ook weer niet. Misschien kan je het uh, onthouden... Ik hoop het voor je. Want aankomende zaterdag... de 25e vanaf de klok van 4 uur... bij Strandpaviljoen Telassa... is het vijfde Open Nederlandse kampioenschap garnalenpellen. Ik ben erbij geweest hoe nog in de Almste, was het voor de eerste keer. Ik heb het niet meegedaan, maar uh, was erbij voor CFM als verslaggever te plaatsen. Het is een hele happening. Het is echt indrukwekkend, vind ik, om te zien... Nou, wil je nou meedoen? Inschrijven kan. Ga dan naar uh, Thalassa zelf toe. Of uh, bij de garnaal... Uh, en garnaal schrijven dan met uh, AE. En de inschrijvingskosten zijn 5 euro per persoon. Ze hebben twee categorieën. De, de, de hobbyisten, noem ik het maar, de amateurs. En de professionals. En je wordt vanzelf uh, verdeeld aan de hand. De gewicht en tijd... En straffen, want ze zijn heel streng erin. Dus vijfde open Nederlandse kampioenschap. pellen. En we hebben ook nog de 10.000 stappen van Zandvoort. Want na het succes van vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden in 2014 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellige en sportieve wandeling in en rond Zandvoort. Nou, in het kader van de Zandvoort Actief organiseert sportservice Heemstede Zandvoort...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 Behalve op uh, 26... Nou, dat maakt allemaal niet uit. Dus januari, hier is zo ver weg. Op deze data start een wandeling bij het Pannenkoekenhuis. Wil je weten welke data's dat zijn? Kijk dan even op uh, www.zandvoort-actief.nl Maar 26 oktober, dus om 10 uur... start je bij de, uh, de Oude Halt. En deelname is gratis. En heb je nou geen zin om te wandelen en wil je nou gewoon gaan feesten? Dat kan is Saturday Night Fever zingen avond. zing mee met alle Saturday Night Fever liedjes tijdens de Saturday Night Fever Saturday, Saturday Night Fever zingen uh, avond in uh, Café Koper uh, 25 oktober 2014 nee vanaf half 9 en de toegang is helemaal gratis heb je er zin in? ga er dan even gewoon naartoe dit is Sam Smith stay with me op nummer 9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 Sam Smith. Oh, Op nummer 9 in de Euro Breakdown. Nummer 9 zijn we alweer jong. Gaat het hard? De Euro Breakdown. En we gaan van 20 even terugkijken welke we allemaal al gehad hebben. Op 21 zijn we dit uur mee begonnen met Avicii met de days nieuw binnengekomen. Op 20 vinden we Marlon Rudett met When The Beat Drops Out. Ella Henderson met Ghost vinden we terug op 19. En One Direction met Steel My Girl. Een hoop gezakt van 13 naar 18 toe in de derde week dat ze erin staan. Nummer 17 is in handen van Magic Roots. Coldplay met The Sky Full of Stars vinden we op nummer 16. Geronimo van Shepard op 15. En John Legend All of Me op 14. Die hebben hem met hun nummer Fade Out Lines op 13. En we hebben hem net overgeslagen. Ariana Grande, samen met Zit. Break Free op nummer 12. Iggy Azalea samen met Ora met Black Widow vinden we op nummer 11. En nummer 10 is in handen van uh... Ariana Grande, Jessie J en Nicki Minaj met hun nummer Bang. Bang! En 9 nee, hoorde je net... Sam Smith, stay with me. Dan zal je de oplettende luisteraar zal denken... ik mis er één van Ariana Grande. Dat klopt. Dat is Ariana Grande samen met Iggy Azalea. Yes, Problem. Die is eruit. Daar hebben we geen zin meer in. Kijk, die zit er nog in. Jason Ruller met Snoop Dogg en Wiggle is ook uit de lijst. Mr. Props met Waves is uit de lijst. Maroon 5 met Animals is weer uit de lijst. En Milka Chance met Stolen Dance is ook weer uit de lijst. Gaan we gaan verder kijken. Op nummer 8 vinden we Lenny Griffiths met The Chamber. Op nummer 7, Enrique Iglesias met Bailando. Op nummer 6, David Wedder, Sam Martin, Lovers on the Sun. En op nummer 5 winnen we Taylor Swift met Shake It Off. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5... De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. swift op nummer 5. Shake It Up. Zo so mooi, ik hoef eigenlijk de titels niet meer te noemen. want Wat zingen we tegenwoordig allemaal zelf helemaal op de einde van de nummer 1 in een keer. Wel lekker, makkelijk voor mij. Shake It Up, Shake It Up, Shake It Shake It Shake It Taylor swift op nummer 5. En wij gaan door met nummer 4. Don't get hurt, Kevin, I do. I push it down, push it down Miss Sia Chandelier I'm the one, I think I'm caught up, bring a mind I feel the love, I feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three. I think to here. One, two, three, three. three, one, two, three, three So I'm back to the real Ja, wat zou ik zeggen, of via Sia hier uh, maar uh, <laughs> ik denk dat Sia uh, denkt van... Hé, uh, hey, laat ik het eens anders doen. Laat ik uh, zelf eens uh, onderin een, uh, ja, zou ik zeggen, een aquarium uh, gaan zingen. Nou, ik geef er uh, dit keer uh, geen gelijk. Want daar uh, hou ik niet zo van, een aquariumgeluid. Dat is niet het uh, mooiste. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Hé, hey, zit-ie nog steeds in een... Uh... Zo. channel Channeleer dus, op nummer 4. Even een andere versie erbij gepakt, anders een cd'tje. Straks het op 3. Wie staat er op nummer 1 deze week? Ga ik je vertellen... We zijn alweer op nummer 4 in de Euro Breakdown. En dan zijn we alweer aan de top 3 terechtgekomen van deze week. De 43ste aflevering alweer van dit jaar. The Euro Breakdown. En op nummer uh, vier... Ja, die hadden we net op nummer vier. De Sia chandelier Moet even overschakelen naar een ander broma En op nummer drie vinden we Kelvin Harris. Samen met John Newman. Blame. Straks ga ik nog kijken naar een andere hitlijst in Europa. Maar eerst Kelvin Harris. Harris.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 ik gaan ze helemaal niet erbij, maar die nemen vandaag een dagje vrij. Sherald in en Hans Rosemar. Met hun vaste gasten. De Euro Breakdown. En we gaan kijken naar Canada. Want ik ben wel benieuwd hoe gaat het in Canada met de top 40 daar. Jamaya en uh, IG. Don't Tell Him op nummer 40 vinden we daar. Let Your Hair Down. Magic op nummer 39. Op nummer 38, Ariana Grande. Ik hoor die naam te vaak uh, vandaag. Ik, ik zeg het ook niet eens meer. Uh, Venice Joy, 37. Riptide. Trumpets van Jason Rullo op 36. En nu staat nog uh, Pharrell Williams met Happy. In de hitlijsten op nummer 28. We gaan naar uh, de top 10 van hun. Sam Smith, I'm Not The Only One. Op nummer 10 dus. Op nummer 9, Black Widow. Iggy, Azalea en Rita Ora op Nummer 8, Sia Chandelier. Op nummer 7, Taylor Swift. Op nummer 6, Ariana Grande met... Dan heb je er weer. Met Break Free. Op nummer 5, Maroon 5. Een mooie plek voor hun. Op 4, Bang Bang, Jessie J. En dan heb je er weer, Ariana Grande. Tableau met habits op nummer 3. Op nummer 2 vinden we... Zeker dan van Taylor Swift en All About It Base. Op nummer 1... En we gaan kijken wat er bij ons op nummer 2 staat. You en it Lilywood en the Brick. Prayer Trailer in Zee. Van Lilywood en de Brick, Framery zie met hun Robin Schulz remix. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En dan, jawel, zijn we aangekomen bij nummer één van deze week. En als je goed hebt op opgelet, weet jij wie het is? Zal ik het alvast gaan verklappen? Because you know I'm all about that dat Trainer op nummer 1. No no in de euro I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 Trainer. All about that base. <laughs> 24e jaargang aflevering 43. Maakt het 24 oktober 2014. De Euro breakdown van deze week zit er weer op. 16 stijgers hadden we, 6 zittenblijvers, 13 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. De snelste daler was in handen van Maroon 5 en de snelste stijger van die evenement. met Fade Out Lines. Ik wens jullie veel plezier met het volgende programma Zandvoort door... en ik zeg tot volgende week! Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe you je het? Ik weet het niet. Ik through het whole thing. Well, Nou, je miss niet veel